schone en frisse was. Al vanaf vijftien minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Fouten Party. The Big One.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 Zorgeloos genieten van je vrijheid tijdens jouw unieke vakantie. Bij Eliza Was Here is een All-Risk altijd inbegrepen. Ontdek het zelf op elizawashere.nl Nu bij iWis chance een tweede bril cadeau Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen.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 Dus wat je ook zoekt, Prime Video, hier kijk je alles. Abonnementen vereist, inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus, algemene voorwaarden zijn van toepassing. Goedenavond, het CubeSign Nieuws van 12 uur krijg je van Casper Coy. Goedenacht, Nederland is bij de Winterspelen weer naar de vierde plek gezakt op de medaillespiegel. Amerika staat nu op drie na een gouden medaille op het onderdeel Monobob. Nederland was eerder omhoog geklommen... door het goud van short-trekster Xandra Velzenboer op de 1000 meter. Nederland heeft nu 6 keer goud, vijf keer zilver en één bronzen medaille. Noorwegen staat nog altijd bovenaan. In Frankrijk mogen boeren binnenkort makkelijker op wolven schieten... om hun vee te beschermen. Dat mag dan ook buiten hun erfgrenzen. Vorig jaar hebben wolven 12.000 boerderijdieren gedood in Frankrijk. De regels kunnen nu veranderd worden... omdat Europa de wolf nu minder ziet als beschermde diersoort. De problemen op het spoor tussen Rotterdam en Utrecht zijn voorbij. Bij Woerden was brand in een intercity. De 120 reizigers werden geëvacueerd en opgevangen in een café. En daarna zijn ze met een bus naar Gouda gebracht. Er raakte niemand gewond. De brand komt waarschijnlijk door vonken van een vastgelopen as. En Volkswagen wil 60 miljard euro extra besparen. Volgens een Duits zakenblad moeten de kosten binnen twee jaar met 20% omlaag... door slechte verkopen in China en Amerikaanse invoerheffingen... Het blad heeft het over fabrieksluitingen en het schrappen van meer dan 35.000 banen. Dan nog het weer van Weer Online. Vlagbuien en kans op hagel of natte sneeuw. Niet kouder dan min 1. Ook overdag geregeld buien en dan maximaal 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dan de situatie op de weg. Q verkeer van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel een flitser gemeld op de A8 Amsterdam richting Beverwijk. Daar staan ze bij 3.8. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start. Het is dinsdag 17 februari en we gaan de dag niet goed maar fout beginnen... met deze klassieker uit het Foute Uur, Dancing Queen van Abba! We zijn deze dinsdag 17 februari niet goed, maar fout begonnen met ABBA en Dancing Queen. Dus zometeen staat voor je klaar: Tones Eye en Dance Monkey. Maar die eerst, nieuwe muziek. Offenbach, dit is A Miles Away bij Q-Music. Meteen de nachtwedstrijd waarin ik op zoek ben naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Bijvoorbeeld de luisteraar met de meeste schoenen in zijn of haar kast. Of de luisteraar met de minste schermtijd. Noem maar op. Nou, vanavond iets wat drie op de tien luisteraars heeft. Maar eerst even wat anders. Ja, elke vrijdagavond opent collega, q collega Stefan Bouwman de deuren van zijn Pianobar. Ja, daar komen dan artiesten langs, maken ze samen live muziek. Onder andere Antoon, Roxy Dekker, Jelly Roll, Teddy Sims zijn al een keer langsgekomen. Ja, dat zijn niet de minste, maar er komen ook nieuwere artiesten langs. Komende vrijdag bijvoorbeeld, dan komt Jim Garter langs. Uh, Jim zat een paar weken geleden in repeat of niet met zijn nieuwste nummer, Better Man. En komende vrijdag dus in Stefan's Pianobar. Hey Jim, jij komt vrijdag gezellig langs, hè, Stefan's Pianobar? Jazeker. Gaan we doen? En we gaan lekker zingen. Wat dan? En we gaan uh, mijn nieuwe single Better Man uh, doen. Sowieso. En mijn oude nieuwe single van James. Mijn andere project uh, met Lucas en Steve. Die heet Love and Hold. Heb je zin in? Zeker. 9 uur s avonds. Q Music op vrijdag. Let's go. Je hoort hem nu. Dit is Better Man van Jim Carter bij Q. I'm not flawless. Lord knows my record it ain't clean.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 Well then, just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute. En Can You Hear Me? Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Even simpel en kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Ja, bijvoorbeeld de luisteraar met de meest geopende tabbladen op zijn of haar telefoon. De luisteraar met de kortste naam. De luisteraar met de minste vierkante meter in huis. Nou, noem maar op. Deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd... en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer gaat het om iets wat drie op de tien Nederlanders heeft. Ja, ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met de meeste tatoeages. Ja, dus pak je mobiel erbij, open de Q-app, stuur me hoeveel tattoos je hebt. Want wie weet ben jij de titelwinnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. En het Q-prijzenpakket... Ja, de teller die staat gewoon nu op nul. Dus stel je voor dat je één tattoo hebt. Uh, gewoon appen. Ja, want als er niets binnenkomt, dan kun jij gewoon de winnaar zijn van deze nacht. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan zo meteen van start. Maar nu eerst Shakira. Dit is Zoo by Q. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Great jungle life is sometimes a mad place. It's you and me.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 Zo, zo.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 Of the world. Zelf heb ik er nul, om precies te zijn. Ik kan er dus niet echt over meepraten. Maar ja, boeiend. Wat ik heb. Ik ben namelijk op zoek naar jou. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met de meeste tatoeages. nacht, Dirk. Goedemorgt. Hallo Dirk. Hey, um, jij hebt drie tattoos. Ja, dat klopt. Nou ben ik heel benieuwd uh, wat voor tattoo's heb je en waar heb je ze? Oh, dat is best een goeie, hè? Ik heb uh, mijn schoenmaat onder mijn linkervoet, uh, mijn schoenmaat onder mijn rechtervoet en uh, uh, de club waar ik fan van ben in mijn lip. In je lip? Ja. Zo, ik ben even bij elke tatoeage van jou, ben ik even helemaal, dat ik helemaal vraagtekens heb. Want je hebt je schoenmaat op je linkervoet en je schoenmaat op je rechtervoet. Ja, er zitten allebei 45 onder. Oh, wat grappig omdat je het dan niet vergeet, als je moet bowlen, dat je weet okay, welke schoon moet pakken of, of hoe zit het? Ja, nou, gewoon, gewoon voor een goed verhaal. Uh... Oh, een goed ja. verhaal zit hierachter? Ja. Oh, nou dan, ik brand los. Ik ben wel even benieuwd nu. Nou ja, we waren op vakantie in, uh, in Turkije in rusten. Uh, en uh, daar had ik uh, ja, na een nachtje stappen uh, uh, twee tattoos onder mijn, uh, onder mijn voet laten zetten. Oh. Ja. <laughs> gewoon spontaan? Ja, gewoon en, zomaar. En dit waren je eerste tattoos? Ja, dat was mijn eerste dus ja. En hoe groot staat er nu 45 op je voet? Ja, ik woon in zo'n klein op je Oké, okay. oh ja, oké. Okay. Nou, ik vind het wel heel Maar slijt het er niet vanaf? Want je loopt er als je uh, erop loopt. Ja, daar ja, zeggen ze, maar Je blijft er nog goed onder zitten. Oké, okay. <laughs> jij dacht nou, die slijt wel vanzelf, maar uiteindelijk is het oh, hij, nog hij... opgebleven. Ja. <laughs> en uh, je zegt de binnenkant van je lip? Ja. Uh, hoe, hoe pijnlijk is dat? Uh, als je dronken bent, niet. <laughs> die heb je ook dronken gezet? Ja. Oh, oh, oh, Dirk, oh, Dirk. Zijn er nog meer tattoo die eraan gaan komen als je dronken bent? Uh, nee, niet als ik dronken ben. Nee, oké, okay, nee. De volgende wordt gewoon verstandig als je nuchter bent. Ja, zeker. Oh, dus welke staat er op de planning voor de volgende keer? Uh, ik denk de namen van mijn kinderen. Ja, dat is heel mooi. Vind ik een mooie. Heel Ach. goed. Hey, Dirk, zoals ik al zei, ik ben op zoek naar de luisteraar met de meeste tattoos. Uh, yes. Ik doe een soort wedstrijdje. Ja, Er gaat wel iemand overheen over yes. die tattoos. Maar... Dat, snap, dat snap ik helemaal. En Nogmaals, heel erg bedankt voor je fantastisch verhaal. Want ik vond het geweldig om te wonen. Yes. Dankjewel. Fijne dus nacht. Fijne nacht, hè. Doeg, doeg, doeg. Ja, Er gaat wel iemand overheen, zei ik. En dat is Lisanne. Goedenacht. Hoi. Hey, Hé, Lisanne. hallo, hallo. Hé, hey, jij hoorde Dirk net, die heeft drie tattoos. Jij gaat daar overheen. vertel. Ja, ik heb er tien. Tien tattoos, oké. Okay. En, en ja. hoe oud was je toen je je eerste tattoo liet zetten? Ja, vijftien, zestien, denk ik. Oh, mag ja. dat, dat mag toch dat is nog niet? Dat is nog niet legaal, of wel? Ja, ik heb dat op een feestje gezet. Op een feestje? Ja. Lisanne, neem me even mee. Hoe is dit gegaan? Was er iemand op het feestje die had een naald bij zich? Ja, ja, ze huh? werd te gegaan. Oh, wauw. Dus die ja. heb je ook spontaan laten zetten? Ja, op mijn en enkel. Op je... En wat staat er op je enkel? Ja, smiley. Oh, heel, uh... vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk. Vind ik ja. Vind ik ja. Leuk. Heb je daar spijt van? Nee, van die niet. Oh, wel een ander hoor ik. Ja, wat, wat... ja die had ik bij mezelf gezet toen ik dronken was. Maar hij is echt heel lelijk geworden. Oh nee, Sanne. Wat heb je gezet bij jezelf? Ja. Ja, 0517. Dat uh, Ja, hoe noem je dat? Ja, ja daar heb ik gewoon nummer van Harlingen mee. Oh, dat. Oh, oké. Okay. Maar, maar even, wacht even. Want eh, jij kan geen tattoe zetten, of wel? Of officieel? Nou, ik, nou, officieel gezien niet. Maar. Ja, ik kan het. Het is oké. Okay. Oké, okay, je kan het wel. Je hebt er wel ervaring mee, zeg maar. Ja. Alleen je was iets te dronken en bij jezelf ging niet helemaal. Nee, het is dus ook niet in mijn eigen handschrift, want ik kon niet op de kop schrijven. <lacht> dus euh, heb ik iemand anders het laten schrijven, maar oh. ja, het ziet echt niet uit. Oh. Oh. oh nee, Lisanne, ik ben wel benieuwd eigenlijk nu. Dus ik weet niet of je nog een foto in de Q op kan sturen, maar ik ben toch benieuwd eigenlijk. Ja, ik kan ze wel even foto's sturen, maar ik sta nu nog buiten. Ja, ik kan nee, dus... niet voor broeken uit. Nee, nee. <lacht> <lacht> <lacht> dus ik kan een meekijken en denken, huh? maar waar staat hij dan, zei je? Om mijn knie. Oh. boven mijn knie. Oh, boven mijn knie. Oké, oh, oké. Okay, okay. ja. Maar voor de rest geen spijt van je andere tattoo's? Nee. Oké, okay, gelukkig. gelukkig, nee. gelukkig. Er nee. zijn ook een aantal bij een echte tatoeëerder gezet. Hoor. Ja, verstandig. Heel goed. Hé, Liesanne, tien tattoo's. Ik, zoals je zei, of zoals je hoorde, doe ik een wedstrijd wie de meeste tattoo's heeft. Um, ik ja. ga nog wel een rondje doen, maar voor nu sta jij bovenaan. Dus wie weet. Nou, spannend. Ik ben heel spannend. Hoog. Dus wie weet, belletje zo terug. Ga je mobiel in de gaten, zou ik zeggen. Ja, helemaal goed. Thanks, Liesanne. Ja, heb je nou meer dan 10 tattoos? Stuur dan even een berichtje in de q Music app, want over drie minuten gaan we door. En deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met de meeste tattoos. Ja, je mag gewoon een berichtje sturen met je aantal tattoos in de Q-Music app. Um, ik begon net met Dirk, hij had drie tatoeages en ik eindigde net met Lisanne met tien tattoos. Ja, daar gaat er iemand overheen. Goedenacht, uh, Celine. Hoi, met Celine. Hey Celine hallo, hallo. Is <laughs> hey om te beginnen. Hoe oud was je toen je je eerste tattoo liet zetten? Uh, ik meene dat ik toen 18 was. Oké, okay, dus echt toen, ja. je, toen je mocht zetten, toen heb je hem gelijk gezet eigenlijk. Ja, ja, ja, precies. ja, ja, ja. ja mijn uh, ouders zijn niet helemaal van de tattoos. Dus ik denk, uh, als ik die toestemming had gevraagd, hadden ze gezegd, nou bekijk maar. Ja, precies. Dus, dus, dus uh, nu mocht je, zin, mocht je er zelf heen? Ja, precies. Had, ja. Je, had je toen ook iemand meegenomen? Of was je echt helemaal alleen gaan? Uh, nou, toen was het nog mijn vriend, nu mijn man. Die, uh, oh. uh, die was mee. Die ging zelf ook voor een uh, tattoo. Oké. Okay. Dus uh, ja, we zijn samen geweest. Hebben jullie ook dezelfde tattoo toen laten zetten of dat niet? Nee, nee dat niet. Okay. Nee, nee, wel echt het uh, tegenovergestelde van elkaar. Oh, wat, wat hebben jullie laten zetten? Uh, nou, hij heeft uh, toen op zijn. Bovenarm heeft hij uh, uh, ja, een soort kettingen laten zetten die dan om, om zijn arm heen gewikkeld zijn. Mm -hmm. En uh, ik heb uh, um, ja, drie pijlen uh, laten zetten met ja, een beetje geografische uh, ja, een, uh, driehoek, er, of, ja, een driehoek eromheen en ja, een, uh, ja, een ruit. Ja. Oké, okay. en, en uh, wat is. Want je hebt. Oh, wacht, laat hoe begrepen, Hoeveel tattoo's heb je? Uh, in totaal elf. In totaal elf tattoos. Oké, okay, dus je gaat ja. over Lisanne heen. Um, wat is dan uh, de pijnlijkste plek volgens jou van jouw tattoos die jij laat zetten? Uh, nee. Ding die, die op, mijn, uh, nou ja, op de voorkant bij mijn enkel, zeg maar, dus net, net boven mijn voet. Oh ja. Die was wel, uh, wel gevoelig en ik heb, um, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, net aan de binnenkant van je elleboog, zeg maar. Uh, oh ja, ja, ja, ja. dat, dat was ook wel, uh, wel gevoelig. Ja, echt een beetje een dunne huid, ja. dus dan voel je dat ja, wel heftig, denk ik. Ja, oké. Okay, ja, okay. ja. En hoelang, wat is het langst wat je hebt gezeten in de stoel voor, voor, voor een Ehm... Ja, ik denk in totaal drie uurtjes. Maar dat kwam ook meer, omdat ik er toen meerdere tegelijk uh, zette oh, ja. Dus dat, dat heeft dan meer daarmee te maken... dan uh, dat de tattoos zelf echt... Uh, groot uh, waren. Ja. ja, exact. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Hé, hey, Celine, elf tattoos. Um, ja. Ja, ik ga nog één ronde doen, maar je staat dus ja. nu bovenaan. Mocht er okay. nog iets binnenkomen, dan uh, wens ik jou alvast een fijne nacht. En anders ben ik je zometeen gewoon terug. Ja, helemaal goed. Ja? Nou, en dan is er een ja. fijne nacht. Ja, hetzelfde gewend. Doei, doeg. Doei, doeg. Ja, ik ga nog één ronde doen. Dus heb jij meer dan elf tattoos... dan is het nu het moment om een bericht te sturen in de Q-Music app. q Q sounds better with you. There ain't no gold in You, met Golden. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met de meeste tattoos. En ik begon uh, net met Dirk, hij had drie tatoeages, Lisanne tien en aan de lijn Celine had ik met elf tattoos. Daar zijn we gebleven, maar we gaan er dik bovenop, Hoeveel zeg je dat? Dik overheen, dik overheen, namelijk, <laughs> dik bovenop ook, dik overheen met Rogier. Goeienacht Rogier. Hallo, hallo, goeienacht. Hallo, Rogier. Hallo. Um, ja, jouw tatoeages, daar wil ik het eigenlijk even over hebben. Want jij hebt er best een hoop. Yes. Um, wat is allereerst jouw leukste tatoeage? Ik denk dat het koekiemonster is van Vesopstraat. Oh, leuk! koekiemonster. Ja. is die ook dan blauw? Jazeker. Oh, wat fantastisch. En waar staat die? Uh, op mijn enkel. Op je enkel. En klein, groot? Uh, dat zal zijn uh, 20 centimeter. Oh ja. Eindig vind ik heel Best leuk, dat is nog wel groot. Ja, en hoe kwam je hier om dit te doen? Omdat je het leuk vond? Of en klopt de monster is echt Ik ben Dat Dus ik ben echt opgegroeid met deze op de Ja, ik snap dit helemaal ook. Oh, ik vind het helemaal leuk, deze tatoeage. Oké, okay, en heb je ook een tattoo waar je spijt van hebt? Nou, niet er spijt van, maar ik heb hem weggewerkt. Dus ik ben er overheen getatoeëerd. Oh, en wat was het? Hey, het was een tatoeage van de voetbalclub. Oei, en daar ben je nu even geen, uh, geen supporter meer van? Nog steeds fan van, 100%. Alleen ik wilde het slieven op mijn arm. Dus, ja, en hij zat op mijn pols. Dus dan gaat het in de weg zitten. Ah, oké. Okay, maar je bent er overheen gegaan, dus nu ja, zie je er ja, niks ja, meer van eigenlijk. Je ziet er niks meer van. Nee. Vind ik echt knap. Ik weet niet hoe met je. Ik vind dat is dus knap dat dan tatoeëerders er overheen kunnen met een heel nieuw ontwerp. Vind ik heel knap altijd. Ja, ja, ja, ja zeker. Vind ik echt knap. Oké, okay, uh, Rogier, uh, de vraag is aan jou: hoeveel tattoos heb jij? In ieder allemaal bij elkaar opstel, zit ik op 25. 25 tattoos? Ja. Zo, hoeveel, dan ben ik ook benieuwd. Hoeveel uur heb jij überhaupt onder de stoel gelegen? onder de naald gelegen? Oh, ik, ik durf het niet te zeggen. Nee, nee, dat snap ik. Heel veel uurtjes, heel veel uurtjes. Heel veel uurtjes, ja, zeker. Ja. Rogier, um, ja, zoals ik al zei, ik doe een wedstrijd, een nachtwedstrijd. Wie heeft de meeste tatoeages? Denk je dat er iemand overheen gaat over 25 tattoos? Ja, het, zou, het zou kunnen. Kijk, als je een tatoeëerder aan de lijn gaat krijgen... die zijn hele lichaam vol zitten. Ja. ja, dat is waar. Dat is uh, nou, voor zover ik, niet het, zover ik weet niet het geval. Maar er gaat wel iemand overheen. Dus Rogier, okay. ik wil jou onwijs bedanken voor je verhaal. Vond ik heel leuk. Ik ga de koekjebos er yes. niet meer vergeten. Ah, ah, helemaal goed. Hé, hey, fijne nacht. Nou ik nog. Doeg. Doei. Hoi, hoi. Ja, want aan de lijn heb ik Stefan... Ja, goede avond. Daar ben je dan inderdaad. Zeker. Wil jij toevallig ook nog een applaus erbij? Ja, ik heb het leuk. Dat is altijd leuk. Nou, die heb ik helaas niet voor. Nee, grapje heb ik wel. Komt-ie aan. Wacht even hoor. Geweldig. Stefan, fantastisch dat je er bent. Ja, We gaan het ook even bij jou over de tattoos hebben. Want Om te beginnen, wat is de pijnlijkste plek voor jou geweest? Oh. Uh, de, ik uh, denk wel echt mijn rug. Want uh, heb ik in totaal denk ik ook wel uh, nou, denk 36 uur voor gezeten, 6 x 6 ongeveer. Nee joh. Ja, dus uh, dat is wel echt een plekje geweest dat ik dacht van nou, dat, uh, dat als je klaar was, was ik ook wel klaar mee. Ja, ja dat begrijp ik. <laughs> Na nou, 36 nou. uur heb je het wel gehad. Maar wat staat er op je rug dan? Uh, ik heb een heel groot Japanse hoofd op mijn rug. Of, uh, ja, Japanse, Japanse uh, tattoo, zeg maar. Japanse tattoo, oké. Okay, okay. Ja, en... met zwart en rood. Oh, oké. Okay, dus je ja. hele rug is bedekt? Uh, ja, mijn hele rug is bedekt, ja. Ja, oké. Okay, Wauw. Weet je, het schiet nu even bij mij te binnen. Weet je dat ik ook altijd benieuwd ben met tatoeages? Ik weet niet of dat zo is bij jou of dat je ervaring hebt. Maar stel voor dat je, nou, dat je, dat je hè, wat zwaarder wordt of juist wat afvalt. Verandert die tattoo? Heb je daar ervaring mee? Uh, nou, ik heb wel met, zeg maar, als je teksten hebt, die heb ik ook wel. Die beginnen wel een beetje, als je hele dunne lijnen hebt, hele dunne teksten dicht op elkaar. Ja. Dat je zo op een gegeven moment niet meer mooi kan lezen. Dat heb ik wel, nee, maar ja, ja. in principe met die hele grote daar heb ik tot nu toe nog geen last van. Nee, oké, nee. oké. Okay, okay. En die rug, 36 uur, ben ik toch benieuwd. Is dat dan ook de duurste tattoo die jij hebt te laten zetten? Ja, dat is de duurste, ja. Mag ik vragen of dat was? Dat is, uh, daar heb ik volgens mij dan 6 keer, 6,500 uh, euro voor betaald. 6 zes keer 6,5 zes euro? He, zes en een half euro? O, bedoel je 6,5 euro? 650 euro per setje. En dat oh. keer 6. <laughs> oh ja, oké. Okay, dus dan kom je uit op 3900 euro. Ja, volgens mij wel in die richting. 2900 euro. En dan moet je ook nog 36 uur voor pijn lijden, eigenlijk. Ja, ja, dat doe je zelf aan, hè? Ja, ja, ja. ja als je wat wil, als je, zeg altijd als je mooi wil zijn, moet je pijn lijden. Ja, als je de eerste keer gaat, dan moet je die andere keer ook afmaken. Ja, je kan niet beginnen en dan stoppen. Ja, het kan Precies. Dat is een beetje gek dan. Hey Stefan, hoeveel tattoos heb jij? Ik zit, uh, nou, ik zei net 30, maar uh, ik heb het een beetje naast, maar ik zit er op 31. Oh, je zit op 31 zelfs. Oké. Okay. Ja, ja. Um, ja, dan vraag aan jou ook, Stefan. Denk je dat er iemand overheen gaat? Uh, de, ja, ik denk het wel. Er zijn mensen die hebben natuurlijk inderdaad het lichaam bro, de, de, ja, eronder zitten. Dus de, de, je kan er overheen, zeker. Dat kan inderdaad. Maar ja, we doen een nachtwedstrijd, er ja. zijn niet heel veel mensen wakker. En er moet ook nog maar iemand appen. Dus Stefan, jij wint. Oh, geweldig, ja, leuk, man. geweldig! Leuk <laughs> Geweldig! Hey, Stefan, heb ik ook nog iets leuks? Ja, Een applaus. Ah, kijk, geweldig. Oh, die heb ik nodig, hè? Ja, die heb je ook wel <laughs> ja, verdiend, hoor. Heerlijk, super, die 36 dankjewel. uur, joh. Oei, oei, oi. Nou, die heb je echt uh, dubbelend was verdiend. En je krijgt van mij ook het uh, q prijspakket, Ik krijg je ook opgestuurd. En je bent natuurlijk de winnaar van de nachtwedstrijd. Ah, helemaal leuk. Op maandag, geweldig. Ja, op, en dat op een maandag. Inderdaad, nou, ongelooflijk. Kan niet mee, dan kan je meer seks. Hé, Stefan, ik wens jou een hele fijne nacht. Ja, vertel me. Dankjewel. Heel erg I'm Taylor Swift... Direct Through the Looking Glass. So tell me who for, ever. Maar ook Calvin Harris, Clement and Douglas en Blessings komt eraan.